De auto met een Belgisch kenteken werd zeker 400 meter meegesleurd. Het wrak kwamen bij het station van Boende tot stilstand, vlak voor de perrons. Volgens ooggetuigen leek het erop dat de bestuurders een auto doelbewust op de overweg stilzette. Het treinverkeer was urenlang gestremd. In Libië zijn de veiligheidsmaatregelen in de hoofdstad Tripoli verscherpt. Vrijdag kwam het daar voor het eerst in weken tot gevechten met aanhangers van het verdreven leider Gaddafi. In de buurt waar werd gevochten zijn extra wegversperringen neergezet. 2K honkbal in Panama wordt geplaagd door slecht weer. De finale tussen Nederland en Cuba, die op middernacht zou beginnen, is vanwege aanhoudende regen uitgesteld. De wedstrijd om de derde plaats tussen de Verenigde Staten en Canada is zelfs helemaal afgelast. Omdat het speelveld niet goed genoeg is om in een korte, in een korte tijd twee wedstrijden af te werken.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 big city. The sofa, I'll be your man.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 Zijn het allebei, maar willen het niet zijn? Ik ben mezelf niet. Nooit meer vergeten, bovendien. Ik ben mezelf niet ieder geval die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet ieder geval die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet ieder of... die Het is niet nooit geweest. ZFM Zandvoort.nl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 See you. Ja Sinds lange tijd weer vrij is Ben ik zo blij dat het voorbij is